12 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Duitse economie gegroeid. Borstimplantaten toch preventief verwijderen. En internetproviders moeten downloadsite blokkeren. Het is vandaag bewolkt, er valt wat motregend. Het wordt 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht is het droog. En morgen weer af en toe regend. wordt ongeveer 9 graden. En vrijdag is het ook nog zacht, maar in het weekend beduidend frisser. Met in de nacht kans op vorst. De economie in Duitsland is ook vorig jaar weer gegroeid en wel met 3%. Dat blijkt uit de jaarcijfers die vanochtend zijn bekend gemaakt correspondent Wouter Meijer. Ja, het is daar toch ook Europese crisis zou je zeggen in Duitsland. Hoe krijgen ze die groei dan voor elkaar? Nee, ze hebben de crisis nog eventjes buiten de deur weten te houden het afgelopen jaar. Dat wordt vanaf nu ook wel anders. Maar wat de Duitse economie nog vleugels geeft... en dit is ook een van de beste jaren geweest sinds de hereniging uh, 21 jaar geleden... is ten eerste de binnenlandse consumptie. De Duitsers die hebben eindelijk genoeg vertrouwen om geld uit te durven geven. En de werkloosheid daalt, dus mensen hebben ook minder angst voor de toekomst. Ze kopen, dat is natuurlijk goed voor de groei... En de export die blijft op hoog niveau is dus afgelopen jaar sterk gegroeid... vooral naar landen buiten de eurozone, China en India. Dus daardoor heeft Duitsland ook minder direct last van die eurocrisis... dan landen die alleen op Europa gericht zijn wat hun handel betreft. China en India die willen graag ja, auto's hebben bijvoorbeeld uit Duitsland. Hè. Kan Nederland daar nou ook mee van profiteren? Nou, indirect lift Nederland natuurlijk wel mee op de Duitse economie. Er is veel export naar Duitsland. En Nederland profiteert ook van de export van Duitsland naar inderdaad, uh, India en China. Bijvoorbeeld bij toeleveranciers die onderdelen leveren... voor de Duitse machinebouw, voor de auto-industrie. Als dat in Duitsland goed blijft gaan... dan exporteert Nederland dus indirect ook naar Azië. Uh, en er zijn andere goede factoren waar Nederland, die Nederland eigenlijk mist. Uh, het gaat hier bijvoorbeeld erg goed in de bouw. Uh, die is afgelopen jaar flink gegroeid. Dat heeft weer met dat binnenlandse vertrouwen te maken. En er is hier geen hypothekenprobleem. Mensen kopen hier eigenlijk pas een huis als ze echt een eigen beginkapitaal hebben. Dus er wordt flink gebouwd en daar kunnen die Nederlandse bouwers uh, eigenlijk alleen nog maar jaloers naar kijken. Nou zei jij heel, in het begin van nou die crisis die komt hier ook nog wel. Wat is de verwachting voor 2012? En dit zijn natuurlijk cijfers over het afgelopen jaar. Maar het afgelopen kwartaal uh, is het al behoorlijk ingezakt. En men verwacht voor uh, het nieuwe jaar waar we nu in zitten nog maar een half procent groei. Dus dat is veel minder dan die drie procent over heel 2011. Want natuurlijk wordt Duitsland ook wel geraakt door die crisis in Europa. Duitsland produceert ook uh, meer naar de eurolanden dan naar Azië en Amerika bij elkaar. Uh, dus het zal minder gaan. Maar goed, het blijft dan toch bij een half procent groei. En dat is toch meer dan uh, sommige andere landen, vooral in het zuiden van Europa, het komend jaar zullen kunnen zeggen. Correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. De Europese banken hebben gisteren opnieuw een recordbedrag ondergebracht... bij de Europese Centrale Bank. In totaal werd voor ruim 485 miljard euro eventjes op kortlopende rekeningen... bij de ECB geparkeerd. 4 miljard euro meer dan het vorige record. En dat was een dag eerder. Die grote bedragen wijzen op een aanhoudend wantrouwen... in de Europese bankensector. Banken zijn kennelijk bang om hun geld tegen een hogere rente aan elkaar uit te lenen.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 Internetproviders SIGGO en access 4 all moeten de downloadsite The Pirate Bay binnen tien dagen blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een bodemprocedure die pardon, de stichting Brein had aangespannen. Volgens Brein zijn providers verantwoordelijk voor het beschermen van auteursrechten. En de rechtbank gaat ervan uit dat veel abonnees bestanden niet alleen hebben gedownload, maar dan ook weer hebben gedeeld met anderen. En dus inbreuk hebben gemaakt op die auteursrechten. Als SIGO en Access for All de Pirate Bay niet blokkeren... dan moeten ze 10.000 euro per dag betalen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vrouwen met PIP-borstimplantaten... moeten die implantaten uit voorzorg laten verwijderen. Ook als na controle blijkt dat er niks aan de hand is. Dat advies dat komt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... en ook van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen. Uh, Irene Mathijs is voorzitter van de Vereniging van Plastisch Chirurgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom nu ook dat advies gegeven in Nederland? Want eerder was het al in Frankrijk, hè? Ja, maar dit advies hadden wij vorig jaar al gedefinieerd als zodanig. En dat is omdat deze protheses bekend zijn om heel makkelijk te scheuren. En we weten daarbij dat er een verkeerde soort siliconen is gebruikt door de firma. Dus wij vinden het uit kwaliteits- en veiligheidsaspect voor de patiënt ook te adviseren om deze te verwijderen. Maar het blijft altijd een persoonlijke afweging van de patiënt... samen met de behandelende arts. U kunt niet zeggen van nou, nou moet u echt komen. Je kan niet een dwang zetten erop. Nee, het is altijd natuurlijk aan de patiënt om te besluiten... of je dit wel of niet wilt, want het betekent een operatie. En het betekent ook dat als je nieuwe protheses weer wilt laten plaatsen... dat je die zelf zal moeten betalen. Ja, ook dat dan weer. Dat zijn ook weer de ja. kosten. En, en, en kan een vrouw ook zeggen van nou ja, ik laat ze dan maar zitten... want ik heb geen last... Dan is ons advies om dat te blijven controleren. Dus dan moeten ze één keer per jaar toch teruggezien worden door hun arts. En eh, dan is dat een levenslange controle. En op het moment dat er alsnog een scheur optreedt... dan is het wel een dringender advies om ze te verwijderen. Ja, dus bij andere implantaten niet dat je daar elk jaar weer mee moet? Nee, zeker niet. Die hebben een heel laag risico om te scheuren... Dus het gaat hier heel specifiek alleen maar over die ongeveer 1600 vrouwen... waarvan we weten dat ze deze specifieke pipimplantaten hebben. Ja, nou was dat advies, u zei het al, dat gold al langer. Van nou, ja. laat dat controleren. Verwacht u nu, nu dit advies dan weergegeven wordt, toch nog weer een run van, van vrouwen? Eigenlijk niet, omdat we weten dat we de meerderheid van de vrouwen... met deze prothese al hebben benaderd vanuit de behandelend klinieken en ziekenhuizen... Maar er is wel heel veel onduidelijkheid bij vrouwen... van of ze nou wel of niet deze prothese hebben. En vandaar dat we in dit bericht wat nu op de site staat... ook de lijst geven met alle ziekenhuizen en klinieken... zodat vrouwen zelf kunnen kijken van of hun ziekenhuis daarbij staat... en dan meer garantie hebben of ze wel of niet die pipprothese hebben. Ja, het is een, een dringende oproep, zegt u, hè? een dringend advies. Nou, even ja. kijken hoe erop gereageerd wordt. Dank u wel, mevrouw Matthijssen van de Vereniging van plastic chirurgen blijf in de gezondheidssfeer de nationale ombudsman vindt dat het rijk de mensen moet compenseren die ziek zijn geworden door uitbraak van Q-koorts. Minister Schippers zei vorige maand dat ze niets voor de patiënten kan betekenen. Maar ombudsman Brenninkmeijer wil dat er toch iets gebeurt. En daarom gaat hij zoeken naar de beste vorm om slachtoffers tegemoet te komen. En dat kan een vergoeding zijn van bijzondere ziektekosten of een andere financiële vergoeding. Duizenden mensen zijn door die Q-koorts ziek geworden. q infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. De kerken in Tsjechië krijgen van de regering 2,3 miljard euro schadevergoeding. Ze krijgen dat geld als vergoeding voor de bezittingen... die in beslag zijn genomen tijdens het communistische regime... in het toenmalige Tsjechoslowakije. En ze krijgen ook een flink deel van hun bezittingen terug. De onderhandelingen tussen de kerkbestuur en de regering over de vergoeding hebben zo'n twintig jaar geduurd. Er was lange tijd verzet van een kleine partij die de maatregel veel te duur vond. En uiteindelijk ging die partij overstag. Uit een opiniepeiling blijkt overigens dat ook de meeste Tsjechen tegen de vergoeding zijn.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 En bij de populairste jongensnamen stond Daan het afgelopen jaar weer op nummer 1. Net als in 2008 en 2009. Sam is gezakt naar de tweede plaats. En Milan is de laatste jaren bezig aan een opmars en die staat nu op 3. Bij de meisjes is Emma terug op de eerste plaats voor Julia en Sophie. De jaarlijkse top 20 wordt bijgehouden door de Sociale Verzekeringsbank. Want dat is de instantie die de kinderbijslag betaalt. Sport. De Nederlandse turnvrouwen proberen zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En in Londen moet de ploeg bij de beste vier landen zien te komen om zich als team te plaatsen voor die Spelen. En het zal weer niet makkelijk worden, want de beste turnsters zijn geblesseerd, afgehaakt. Edwin Cornelis in Londen, hoe staan ze ervoor? Nederlands vroeger een hele matige brugrotatie gezien met een wal en een landing op binnen. Het niet goed, bij het Balk ging ook niet helemaal goed. Toen is het genieten van Nederland op dit moment, het tweede staat in de zijn, maar er komen nog veel landen in actie komende Ik uh, denk dat, dat het een best wel lastig. Ik denk dat het een heel slechte verbinding hebben we. Dus uh, namen en nummers, dat kunnen we allemaal niet horen. Ik denk dat het even skippen. Uh, we proberen het waarschijnlijk wel straks uh, nog een keer. We gaan het hebben over de ronde van Spanje, de Vuelta. Die wordt dit jaar heel erg zwaar. Het ritenschema wordt vanmiddag gepresenteerd. Maar zoals gebruikelijk is de hele boel al uitgelekt. U hoort Gio Lippens met de details. Je zou kunnen zeggen dat de route lood en lood zwaar is. Maar zelfs dat is nog een understatement. Het is onvoorstelbaar. Drie weken lang is het glimmen. Zeven aankomsten bergen op in deze veld. En tel dan ook nog eens een keer de aankomstenheuvel op erbij. Dan kom je tot een totaal van 13 aankomsten op een top. In drie weken. Het zwaartepunt zit hem vooral in de tweede week. Want in die tweede week krijgen we op donderdag een aankomst op de Mirador de Ezaro. 28% stijgingspercentage. Krijgen we later ook nog een keer de Lagos de Covadonga. Bekende aankomst in de Picos de Europa. Lang en stijl. Een dag later de Quito Negro: 25%. Aankomst. Daar maken ze zich op dit moment allemaal angstig over. Drie weken lang is het dus klimmen. Met op de ene laatste dag een aankomst die we kennen van twee jaar geleden. Het duel tussen Mosquera en Nibali, de Boda del Mundo. Een fantastische finale van een Vuelta. Op papier lijkt het dus een spectaculaire Vuelta. Maar het zijn nog altijd de renners die de koers maken. Dat was Gio Lippens en dat brengt ons bij de hoofdpunten van het nieuws om 11 minuten over 12. De Duitse economie is vorig jaar gegroeid met 3%. Internetproviders Ziggo en Access4Al moeten de downloadsite The Pirate Bay binnen 10 dagen blokkeren. En de nationale ombudsman vindt dat het Rijk de mensen moet compenseren die ziek zijn geworden door de uitbraak van Q-koorts. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, in het programma De Wereld Draait Door... krijgen cabaretiers vanaf begin volgende maand een vast item. We bellen daar zo meteen over met Erik van Muiswinkel. In het mediaforum, journalist en programmamaker Aniel Ramdas. En de baas van Omroep Max, Jan Slachter. Het gaat onder meer over co-a-directeur Noorten al -Bairac. Die vertelde gisteravond bij Pauw en Witteman dat de commotie rond haar persoon haar volledig heeft overvallen. Ik zat gewoon in de woonkamer met mijn kinderen en echtgenoot. En uh, ik geloof dat we alle vier uh, compleet verbijsterd waren na zes minuten uitzending. Ja, het, het gewoon verbijsterd. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Jan-Hein La Rivière en die komt uit Voorschoot. Dit is Radio 1. Lunch. ...met het media nieuws van vandaag. Ja, de geschorste COA-directeur Newton Albayrak ...die kreeg gisteren goed nieuws van de rechter. Uiterlijk 1 maart moet het COA haar weer in dienst nemen. Gisteravond was ze te gast bij Pauw en Witteman... ...en die gelegenheid nam ze te baat om flink uit te halen... ...naar een item dat het NOS-journaal in september vorig jaar uitzond over haar. Martijn Bink, een van de journalisten die het uitmaakte, maakte, is hier. Uh, Martijn, Albayrak had nogal wat commentaar op jullie werkwijze. Uh, een van haar grieven was het gebrek aan wederhoor... ...en daar zei ze dit over. Het heeft natuurlijk een aanloop. NWS is eerder vragen gaan stellen. En die vragen zijn we gaan beantwoorden. Helaas hebben ze dat in de item op geen enkele manier verwerkt en uh, uh, de nuance aangebracht op de feitelijke onjuistheden die er waren. Ja, uh, nou ja, dan moet je gewoon zeggen, reageer maar even. Ja, mevrouw Albayrak slaat terug, zou je kunnen zeggen. Ik heb met professionele verbazing zitten kijken gisteren naar Pauw en Witteman. Want wij hebben geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk met dit verhaal om te gaan, want wij begrijpen natuurlijk ook altijd dat het een afwijkend verhaal is. Hier is erg veel research aan vooraf gegaan. Met verschillende collega's hebben we hier wekenlang aan gewerkt. Hebben heel veel bronnen geraadpleegd. En we ook ver voor publicatie, en dat is ook niet altijd gebruikelijk bij een nieuwsrubriek, hebben we dit alles aan het koa voorgelegd met uitgebreide vragenlijsten erbij. Maar dat zegt zij ook, hè. ze zegt de wederhoor is gepleegd, men heeft vragen bij ons neergelegd, maar daar heb ik niks van teruggezien in het item. En wij waren uitgebreid de mogelijkheid gegeven om voor camera te reageren, dat hebben we een aantal malen aan haar gevraagd of ze dat uh, wilden doen, daar is het COA niet op ingegaan. Een uitgebreide vragenlijst die we naar hen hebben gestuurd... die hebben we integraal op onze site gezet. Met de antwoorden althans daarop. Daar heb ik ook in het item naar verwezen... dat alle antwoorden van het COA op onze site te vinden waren. En ook in het begeleidend kruisgesprekje, zoals we dat noemen... waarin ik even met de presentator heb mm -hmm. gesproken... heb ik een deel van de motivatie van het COA... om niet te reageren uiteengezet. Ik heb gezegd van ja, men wenst niet te reageren op anonieme bronnen... en daarom komen ze nu niet aan nou. het woord. Even wat andere punten van kritiek van haar uh, langslopen. Zij ze zegt mijn auto werd op een gegeven moment duidelijk in beeld gebracht. Dat is die auto waar ook veel over te doen was. Uh, ja, dat, dat, uh, dat raakt ook mijn veiligheid. Ja, nou, dus iedereen weet wel in wat voor auto ik rijd. Ja, nou, als je naar het NOS-journaal kijkt of naar welke nieuwsgabriek op televisie... dan ook zie je constant auto's komen van staatssecretarissen, ministers, directeuren van bedrijven. Uh, daar krijgen we eigenlijk nooit uh, opmerkingen over. Deze auto staat ook gewoon op een parkeerplaats die uh, toegankelijk is van de, van de openbare weg. Dus ja, op hun verzoek hebben we volgens wel het, uh, het nummerbord uh, geblurt. Uh, maar dat is eigenlijk heel uitzonderlijk. Uh, want dit komt heel vaak voor in een nieuwsuitzending. Dan over dat salaris. Daar is natuurlijk ook heel veel over te doen geweest. Uh, Albarak zei gisteren bij Paul Witteman... Uh, de, de bedragen die daar genoemd zijn, dat is niet mijn salaris. Dat waren de loonkosten. Ja. Nou, ik heb eventjes een, een paragraaf uit het financiële jaaroverzicht van het COA meegenomen. En daar staat uh, zwart op wit dat haar belastbaar loon in 2010 242.768 euro bedroeg. Uh, de, de rapportage van de minister aan de Tweede Kamer... wegens overschrijden van de Balkan en de norm. Die houdt het op 273.526 euro. Het zijn dus bedragen die ver uitgaan boven de 189.000 die mevrouw Albayrak gisteren, gisteren noemde. En die 273.000, dat is echt het bedrag waarbij de Tweede Kamer, dat de Tweede Kamer hanteert om te bepalen of iemand meer of minder verdient dan de Balkanenorm. Oké, okay. nou goed. Uh, ook weer jouw uh, verhaal tegenover dat was dat van haar. Uh, dan uh, nog even over de, de visuele. Uh, zaak, hoe het, hoe het in beeld werd gebracht. Daar heb ik ook moeite mee. Er worden kruisen gezet door mensen. Uh, nou ja, suggestief noemt ze dat. Ja, dat is haar perceptie. Dat kan goed zijn, misschien dat meerdere kijkers dat hebben. We hebben geprobeerd aan te geven met deze uh, graphic... Uh, hoeveel uh, directeuren er onder haar leiding uh, zijn vertrokken. Uh, ja, een, een directeur die vertrekt hebben wij gevisualiseerd met een rood kruis. Uh, ja, We hadden er ook een uh, groen krulletje doorheen kunnen zetten. Uh, daar hebben we niet voor ik denk dat, gekozen. Ik denk dat iedereen begrijpt dat een rood kruis betekent... dat iemand uh, niet meer werkt bij een, uh, bij een bepaalde organisatie. Nou ja. En jij houdt staande, want daar ben je mee begonnen... Hè, want zij heeft het uh, voortdurend over die drie anonieme bronnen... Waarop het hele verhaal gebaseerd zou zijn. Ja, dat, zegt, is, dat, zegt, is grote, zegt, dat is ook nonsens. Ja, en het dat is uh, veel breder en, en, en er, er ja. ligt een heel uh, We hebben tientallen mensen gesproken in alle lagen van de organisatie. Uh, omdat we dit zo'n gevoelig onderwerp uh, vonden, zijn we absoluut niet over een uh, nacht ijs gegaan. Ook mensen in naast de naaste omgeving hebben wij gesproken. Uh, dus die drie bronnen, ik weet dan weer niet waar zij dat op uh, baseert, maar dat is. Uh, pertinente en nonsens. Nee. Um, heeft zij zich eigenlijk persoonlijk bij jullie beklaagd... of heeft ze de Raad voor de Journalistiek ingeschakeld? We hebben op een gegeven moment ergens gelezen in een, uh, in een krant... dat zij de Raad van de Journalistiek zou inschakelen. Uh, wij hebben geïnformeerd bij de Raad, maar die hebben tot op heden... maar dat kan intussen veranderd zijn, uh, dat weet ik niet... hebben wij niks vernomen daarvan. Nee. Dankjewel dat je hier was. Martijn Bink, verslaggever van het NOS Journaal. De VPRO is boos op RTL Boulevard vanwege de uitzending van gisteravond. Ze lieten daarin een fragment zien uit de VPRO-serie Beatrix Oranje onder vuur. Albert Verlinde vertelt wat er op de beelden te zien is. Het slot van de aflevering was echt indrukwekkend. Beatrix komt thuis naar, naar de, de, de bijzetting van Klaus en uh, krijgt een huilbui en doet haar pruik af. Dan denk je Beatrix, een pruik, ik wist van niks. En het is ook heel confronteerd als je dat ziet. Maar ik denk die serie zal er op zijn minst op bepaalde feiten gebaseerd zijn. Ja, Beatrix onder vuur uh, was dat dus. En voor dat fragment had de VPRO geen toestemming aan RTL gegeven. Dat is op te maken uit de tweet die VPRO woordvoerder Marina Aalings gisteren stuurde: "Zeg at @RTL Boulevard.nl. Jullie hadden geen toestemming om vanavond beelden van Beatrix Oranje onder vuur uit te zenden. Gevolgend bespreken." Nou, we hebben even gebeld met de VPRO. RTL Boulevard had om toestemming gevraagd, maar de VPRO weigerde dat omdat ze bang waren dat die beelden uit hun context zouden worden gehaald. VPRO gaat nu wel een rekening sturen naar RTL en eist ook excuses. En RTL was niet bereikbaar voor commentaar. Minister Van Bijsterveld is boos op de VVD. Die vindt dat het derde televisienet wel weg kan. VVD-Kamerlid Anouska van Miltenburg vroeg de minister om te berekenen... wat opheffing van één publieke zender betekent. Maar Van Bijsterveld weigert dat en houdt vast aan drie tv-netten. Van Bijsterveld is volgens Bronnen even helemaal klaar... met het gedrag van de coalitiepartner. In Nederland loopt de tweede editie van de Voice of Holland op zijn eind. In Amerika moeten ze er nog aan beginnen. Maar bij de zender NBC zijn ze er alvast helemaal klaar voor. Als je heb je waarschijnlijk geen vrienden. Je hoort het als je niet kijkt, heb je waarschijnlijk geen vrienden. Want bijna iedereen in Amerika kijkt naar die Super Bowl. Dat is het eh, kampioenschap van het American Football. En de première van seizoen 2 van The Voice is dus meteen achter het best bekeken programma van het jaar geprogrammeerd. Weet u nog 222, de bruiloft van Prins Willem Alexander en Maxima. was een bijzondere ceremonie waarin dienstdoende ambtenaar Job Cohen zich met een vooruitziende blik wende tot de bruid. Het past in de huidige tijd dat ook de echtgenoten van de toekomstige koning de ruimte krijgt om haar vleugels uit te slaan. Om zich naar eigen inzicht te blijven ontwikkelen. Zoals de ministeriële reclamecampagne dat ooit formuleerde als een slimme meid die zich op haar toekomst voorbereidt. Nou, over drie weken is het alweer tien jaar geleden. Op 1 februari komt de NOS daarom met tien jaar Willem-Alexander en Maxima. En daarin vertellen ze allebei hun eigen verhaal... aan de hand van eerdere interviews en archiefbeelden. Hilversum drie, het station naar het goed mee Help Hilversum met de top 30. Tweede deel nog steeds in de ring! Felix Smurges en het puistje van het Nederlandse verlaten maar! Ja, zomaar een fragment van Hilversum 3. 22 oktober 1971 was dit. De aankondiging van Felix Meurders met de top 30. Waarom laten we dat horen? Over drie jaar verschijnt er een boek over 50 jaar Hilversum 3. 2015 bestaat die zender namelijk. 50 jaar. De makers van het boek zijn 3FM-DJ Rob Stenders... en Arjan Snijders, eindredacteur bij de AVRO... en ook organisator van de Gouden Radio Ring Ze gaan uitvoerig de geschiedenis van Hilversum 3, Radio 3 en 3FM... beschrijven aan de hand van interviews met DJ's. Felix Meurders... We zal daar ongetwijfeld ook een plekje in krijgen. De bedoeling is dat die interviews ook op camera worden opgenomen... zodat er een tv-programma van kan worden gemaakt. Erik van Muiswinkel gaat samen met onder meer Thomas van Luijn... Figo Waas en Peter Heerschop een wekelijkse bijdrage leveren... aan De Wereld Draait Door. Vanaf begin volgende maand is er elke week een item... met de werktitel Je mist meer dan je ziet. Erik van Muiswinkel, goedemiddag. Is dat een item met typetjes eigenlijk? Die zullen zeker uh, langskomen, ja. We kunnen... Uh, Kijk, je mis dat dan je ziet, uh, betekent dat we van een aantal situaties die zich die week hebben voorgedaan uh, laten zien hoe het verder gaat uh, nadat de dames en heren naar binnen zijn gelopen. Uh, of nadat uh, de betreffende cowboy aan de horizon is verdwenen of wat dan ook. Maar wij uh, we gaan dan laten zien wat er waarschijnlijk verder is gebeurd of... We pretenderen dat we zeker weten wat er verder is gebeurd. En daar kan het natuurlijk heel handig bij zijn... als Louis van en Johan Cruijff in de catacombe weer ingaan... om dan ze daar neer te zetten. Dus dan gaan we wel naar de acteurs zoeken die dat kunnen. Wie doen er nog meer mee? Uh, we hebben alleen tot nu toe een schrijversploeg. Uh, en dat is ook eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat je, uh, het, Al zijn van vier minuten, maar je moet toch met vier à vijf mensen... Uh, dat heel erg goed uh, schrijven. En daar zijn Peter Heerschop en Thomas van Leijn, Vigo Waas en ikzelf bij betrokken. En Hans Riemens en Edo Schoonbeek als sowieso niet optredende schrijvers, Want allegenen die ik net noemde, die, die kunnen ook eventueel in beeld komen natuurlijk. Um, maar uh, daarnaast hopen we te putten uit een grote pool van uh, acteurs en cabaretiers... die we vragen als, als het moment gekomen is dat we alleen precies die vrouw of man nodig. Ja. Maar het wordt iets wat, wat van tevoren dus wordt opgenomen, het is niet live daar aan tafel uh, zeg maar vergelijkbaar met het, met het Kopspijkerscabaret. Nee, dat hadden we eigenlijk het liefste gedaan, maar dat gaat domweg niet, omdat wij allemaal uh, optreden. Dus wij zijn uh, in het land, uh, op vrijdagavond, en uh, een enkele keer niet, en dan uh, is het ook niet uitgesloten dat we wel eens een keer wat in de studio doen, maar... Ik geloof dat ik, uh, ik zelf, als, als voorbeeld van die acht weken dat we het gaan doen... er ook acht uh, ergens in Stadskanaal ben of in Gouda. Ja, je mist meer dan je ziet, uh, is een uitspraak van Martin Bril, hè, geloof ik? Ja, die hangt uh, zelfs um, gebijfeld in marmer in de studio van het Weerbreid door. Dat was een uitdrukking waar uh, Matthijs erg van hielp. Uh, en dat, dat is een heel mooie, dat zegt, zegt heel veel. En dat kunnen wij wel als handig kapstokje gebruiken, ja. Nou, alle succes vanaf februari in de wereld rijdt door dus. Elke vrijdag, uh, ja, uh, acht weken lang. Erik van Muizenkel was dat, uh, hartelijk dank. Uh, we gaan uh, door met uh, iets uit het verleden. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De Beatles naar Blokken. Het Media Archief. Ja, Mart Smeets, een van de legendarische sportgezichten van Nederland... viert vandaag zijn 65e verjaardag. In zijn carrière heeft Smeets veel beroemdheden voor de microfoon gehad... maar hij is zelf ook geregeld geïnterviewd. In 1998 bevroeg Martin Siemek in Siemek ontmoet Smeets in een sporthal. En daarin vertelde de pensionado dat hij wel eens seks in een trein heeft gehad... met een onbekende vrouw. En ook van zo'n spannende gebeurtenis... deed Smeets als volleerd commentator verslag. Zij las, ik kon niet zien wat ze las, want ze had de kaf naar beneden toe. En ze, ik zag ook dat ze niet las... En ja. ik wist ook dat ik wist dat ik niet las. Maar dan keek ik wel en dan dacht ik van hoe en waar? En bij bijlen. Ja, dat lijkt me geschikte plaat, ja. ja. Wist ik dat zij ook zat te denken: hoe en waar? En na assen heb ik zo opgekeken uit mijn boek en heb ik zo lang naar haar gekeken en zij heeft toen ook niet ogen neergeslagen of zo of zo, maar gewoon is zo gaan kijken. Yeah. Nou kan je iemand aankijken en dan kan je door ze heen kijken, maar je kan ook wat jij dus ook echt kan, gekeken. je kan dus echt voor in de ogen en blijven kijken. Yeah. En dus niks zeggen. En zij deed de boek dicht en ik deed de boek dicht. We stonden op. En we liepen zo de corridor door, de deur open, voilà. Ja, we moeten dus ergens naar als er zijn gebeurd, begrijp ik uit deze treinreis. Mart Smeets dus, eh, namens Lunch, van harte gefeliciteerd. Lunch met Jurgen van den Berg. Volkskrant-columnist Jean-Pierre Geel is het opgevallen... dat het taalgebruik in serieuze media niet altijd foutloos is. Het is uh, dubbelop, overbodig of zintechnisch onjuist. Klein stukje uit zijn observaties. NOS-correspondent Saskia Dekkers. Een lastencampagne om Sarkozy zwart te maken. In Paul en Witteman ging het over de slavernij en het historische verleden. Ook gehoord hier op Radio 1. Minister De Jager gaat vertellen wat hij te melden heeft. Voetbalprofessor Jack van Gelder een surplus aan Eendracht om samen te werken en historicus Maarten van Rossum, over de lokale gewoonten op die plek. Nou, zo gaat het nog een tijdje door. Uh, Peter Taal werkt bij de NOS, stuurt maandelijks een memo rond... met uh, op- en aanmerkingen over het taalgebruik. Is uh, van de taalpolitie van de NOS. Peter, welkom. Uh, we hebben ooit samengewerkt en ik heb die brief ook wel eens gehad. En uh, daar staan echt hele zinnige dingen in. Ook als je denkt dat, het, uh, dat je het eigenlijk best wel aardig doet. Heeft Gelen een punt hier? Uh, dat heeft hij zeker. En het voordeel daarbij is dat hij het heel leuk weet op te schrijven. Want je kunt wel uh, aandacht vragen voor taalfouten. Maar als je dat uh, als een rode potlood overzichtje met foei uh, rondstuurt... dan schiet er niet veel mee op. Als je het een beetje leuk aankleedt zoals hij dat doet. Gisteren had hij een uh, aardige column weer over het woord focus. Wat ontzettend uh, modieus is en permanent wordt gebruikt. Uh, maar uh, hij heeft een punt, want er, er gaat heel veel mis op radio en tv en in kranten trouwens ja. ook. terwijl dat toch we, we met z'n allen professionals zijn... en je mag verwachten als, als kijker en luisteraar dat het goed zit. Ja, uh, en ik vind wel dat je onderscheid moet maken... tussen geïmproviseerde uh, teksten, uh, verslaggevers te plaatsen... die uh, uh, in de hectiek van het moment uh, hun verhaal doen. Die ontsporen wel eens. Dat zul je zelf in je programma ook wel eens hebben. Dat je denkt, goed, uh, ja. deze zin loopt helemaal maar. lekker... En, uh, uh, dat is uh, meer te excuseren, vind ik, dan uh, uitgeschreven teksten... die voor een nieuwslezer of een tv-presentator worden bedacht... en op papier gezet of in een draaiboek. Die teksten moeten goed zijn, daar mag je hogere eisen aan stellen. Ja, was was toch... het vroeger beter dan nu? Vroeg, ja. Uh, ja, ik denk het wel. Maar dat heeft er ook mee te maken dat er toen veel minder uitzendingen waren. Je had één tv-journaal op een dag, uh, radio... Uh, had elk uur één uitzending. Nu is het uh, de hele dag door. Als er belangrijk nieuws is, dan breng je een flits op Radio 1. Dus dat moet, gaat allemaal veel sneller en, en, en vaker. Uh, dus dat vergroot gewoon de kans op fouten. Ja. TV-uitzendingen zijn er veel meer. Radio 1 is de hele dag door uh, uh, het gesproken woord. Weinig muziek of geen muziek. Dus dat vergroot gewoon de kans op fouten. Ja. Is het eigenlijk erg uh, als, als taal op deze manier wordt, uh, wordt gebruikt? Ik bedoel, je ziet tegenwoordig ook Twittertaal en we vinden het eigenlijk allemaal maar, maar normaal. Um, nou ja, we vinden het allemaal normaal. Uh, ik, ja... Het het maak het aan gewend misschien op z'n minst, maar... Ja, misschien dat de slordigheid toch. Dat mensen meer denken: Ach, als de boodschap maar overkomt, is het, uh, dan, dan is het wel goed. En het maakt niet uit of die zin ontspoort... of dat er, uh, zoals Schelen, <coughs> leuke voorbeelden geeft... dat er wat overbodigs in zit. Uh, over de actualiteit van dit moment en zo. Mensen willen het heel nadrukkelijk zeggen wat ze bedoelen. En, uh, maar ook in de uitzending op Radio TV gaat het uh, wel eens mis met die dubbelingen... Uh, bijvoorbeeld, de staking was van tevoren aangekondigd. Dat hoor je heel vaak. En dan denk je, ja, dat is toch niet fout? Ja, dat is wel fout, want aankondigen doe je altijd van tevoren. Dus dat is <lacht> te veel. Of de brand in Hoofddorp, waarbij vijf mensen omkwamen... is opzettelijk aangestoken. Aansteken doe je altijd opzettelijk. Dus ja. dat is een... Ik denk een... een manier om heel duidelijk te maken wat je wil zeggen... en daardoor doorschiet in ja. uh, dubbelopwismen. Maar, maar, maar dus in de, in de veelheid en, en, de, en de haast... vergeet je dan soms misschien om het nog een keer net door te lezen... en dat soort dingen eruit te halen? Ja, ik ben bang dat de haast heel veel, uh, heel veel fouten uh, veroorzaakt. Maar misschien ook wel uh, de algemene klacht is dat mensen minder lezen. En daardoor dus minder, uh, ja, minder woordenschat, minder... Uh, ja, vaker fouten maken. Ook in uitdrukkingen, gewoon staande ouderwetse uitdrukkingen. Die worden vaak verhaspeld... Bijvoorbeeld, het is een kras op zijn blazoen, is een keer in een uitzending gezet. Nee, iets is een smet op je blazoen of een kras op je ziel. Ja, dus dat dingen door elkaar gehaald worden. Ja. Ja, ja. Vanochtend een heel mooi voorbeeld bij collega Sven Kokkeman op de, in de auto op weg hierheen. Um, een, een psychiater vond dat mensen maar uh, hun nota gesprek moeten betalen... om hun eigen de protestactie. Dat sloot Kokkoman af met, er moet dus zand in de bureaucratische machinaties... Je weet wat hij bedoelt, maar het is waanzin. Want hij bedoelt zand in de machine strooien. Ja. Want de machinatie is iets heel anders. Ja. Ja. Dus dat hoor je heel veel. Goed, uh, we moeten er gewoon op blijven letten. Met z'n allen, hoe dan ook. Peter Taal, dankjewel. Van uh, de NOS Taalcommissie. Tot in de neem, zou ik bijna zeggen. Eens kijken of Jan van der Putten een beetje die teksten uh, netjes uit zijn mond krijgt. Oh. Hier is hij met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Men moet het wel. In de grote fraudezaak met bankpasjes in Drenthe is een man van 23 opgepakt. Volgens de politie gebruikte die bankrekeningen van tientallen jongeren om gestolen geld door te sluizen. Hij maakte naar schatting een half miljoen euro buit en er is bijna een jaar naar hem gezocht. De nationale ombudsman vindt dat het Rijk mensen moet compenseren die ziek zijn geworden door de uitbraak van Q-koorts. Minister Schippers zei vorige maand dat ze niets voor die patiënten kan betekenen. Maar ombudsman Brenningmeijer wil dat er toch iets gebeurt. Internetproviders Ziggo en Access for All moeten de downloadsite site de Pirate Bay binnen 10 dagen blokkeren, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een bodemprocedure. Abonnees downloaden bestanden en delen ze met de anderen en maken dus inbreuk op auteursrechten, zegt de rechtbank. En de Duitse economie is vorig jaar met 3% gegroeid. Bijna net zo sterk als het jaar ervoor. In Azië en Brazilië steeg de vraag naar Duitse producten, zoals auto's. En de consumenten gaven veel uit. Wel ging het in het vierde kwartaal wat minder in Duitsland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen bewolkt en lokaal valt een beetje modregen. Het is net als vanochtend eh, vroeg zo'n 8 graden. Dus aan de temperatuur is nog maar weinig veranderd. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en is er ook nog kans op een beetje motregen. Op slechts een paar plaatsen in het land weet de zon misschien nog even door te breken, maar dit is slechts tijdelijk. Het wordt zo'n 9 à 10 graden en daarmee is het nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dan de wind die komt vandaag uit het zuidwesten tot westen, is matig boven land, windkracht 3 tot 4. En naar zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Nou, vanavond verandert er ook maar weinig aan het weerbeeld... De komende nacht eh, draait de wind wat meer naar het zuidwesten en neemt dan flink in kracht toe. Morgen donderdag is het opnieuw bewolkt en volgt in de loop van de ochtend wat regen. Later in de middag wordt het droog en breekt in het noorden de zon door. Maar in de kustgebieden blijft kans op een bui. Staat er staat ook eh, vooral ochtends een stevige wind en het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Vrijdag is er nog kans op een buitje, maar in het weekend eh, is het droog. Wel wordt het kouder met eh, in de nachten een toenemende kans op lichte vorst. Dit. Is radio 1 Lunch Het Media Forum. Vraag met Jan Slachter, voorzitter en presentator van Omroep Max. En Aniel Randas, schrijver, journalist en programmamaker. Welkom allebei. Laten we het eerst even hebben over Mart Smeets. Uh, Jan, want uh, gefeliciteerd met de ja, verjaardag van hij is Mart. Jarig. Ja. is Fantastisch, 65 geworden. Wat bij jullie club? Eh, ja, nou ja ik, ik ben een grote fan van uh, Mart. En uh, uh, wij zijn wel aan het praten met Mart en met, met, ja, met Kees Jansma. Om te kijken of ze eventueel in de toekomst iets bij ons zouden kunnen gaan doen. Maar ik heb daar heel veel zin in. Als dat gaat lukken, dan... Uh, maar zover is het nog niet, hoor. Dus niet uh, dat er nu ineens allerlei dingen in de krant komen, of waar dan ook. Maar wij zijn wel met elkaar in gesprek om te kijken... of we in de toekomst iets met elkaar zouden kunnen maar doen. Maar iets, in de iets vorm, met sporten? In, in, in de vorm van een talkshow. En natuurlijk, ja, het zijn mannen, en zeker Martin en Kees... die hebben zoveel bagage bij zich. Uh, dus dat lijkt mij heel interessant om daar iets mee te gaan doen. Aniel, verheug jij je daarop? Uh, dat weet ik niet. Ik kijk nooit uh, naar uh, Maarten Smees. Maar wat ik, uh, wat ik wel merk is dat uh, er in de mediawereld wel erg snel uh, wordt gezegd... 65, dat is te oud, en dan uh, wegwezen. Uh, er is geen fatsoenlijke exitstrategie. Dat wil zeggen dat mensen met zoveel talent en, en zoveel ervaring... die moet je op een andere manier blijven inzetten. Uh, ja. Als coach of als programmaontwikkelaar of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld als programma maken. want als je, als je in de Verenigde Staten kijkt... die journaals die worden daar allemaal gepresenteerd door mensen die echt... The <laughs> cat op leeftijd zijn. Gezag hebben, ja, de, uh, hebben uitziende mensen. Ja, ja, ja. Dat is het juist een voordeel als je uh, wat ouder bent, heb je ja. het idee. En bij de BBC ook, daar hebben ze ook uh, functieniveaus... waarbij je uh, als je een bepaalde leeftijd breekt... en nog veel grotere verantwoordelijkheid krijgt. Alleen in Nederland uh, sturen we ze naar een boerderijtje... met een paar paarden en dat is doodzonde. Ja, los van het feit dat jij geen fan van Martsmeet bent. Los van het feit dat... Ik bedoel, Paul Witteman is nu 66 geloof ik. Dus het is, het is een jaar over tijd. Een uitzondering maar, hoor. Het <laughs> is echt een uitzondering. Ja. Als je kijkt gewoon wat er gebeurt... Uh, met name als het gaat om ik kan me nog een discussie herinneren met Henny Stoel. Ja. De beste nieuwslezeres die we ooit in Nederland ja. hebben gehad. Maar moest weg omdat ja, ze was te oud en het presenteerde niet meer goed op televisie. Onzin, onzin, onzin. En datzelfde vind ik gelden voor Mart Smeets. Dus uh, zolang je nog uh, goed bij geest bent. en Mart en Kees hebben natuurlijk een enorme parate kennis. Dus daar kunnen we nog heel veel jaren plezier van okay. hebben. Jullie zijn in gesprek, dus we moeten dat afwachten. En wie weet dat ze ja. bij Max iets gaan doen. Ja. Uh, dan Norton Albarak, uh, dat is de directeur van het COA. Hè, die hoeft nog niet met pensioen in ieder geval. Ze mag vanaf 1 maart zelfs weer aan de slag als directeur daar. Uh, gisteren deed ze voor het eerst haar eigen verhaal... bij Pauw en Witteman aan tafel. en, uh, nou, Ze was bepaald niet te spreken over de NOS. Aniel, eh, ik neem aan dat jij dat gesprek hebt gezien. Ja. Ik weet niet of je net Martijn Bink, de verslaggever die het item had gemaakt had, gehoord. gehoord ja, ja. Um, nou, zeg het maar. Nou, ik, ik kreeg gisteravond een sms uh, met als mededeling... Noorten is bij en man en ik uh, meteen kijken. Um, uh, dat ik me ook heb... Ik ben, ik ben tamelijk meesleepbaar. Dus ik dacht ook van die Noorten, VVD, lid, uh, graaier enzovoort. Alle clichés die er horen bij bestuursleden... die zitten bij mij ook goed heringebakken. En toen zag ik deze mevrouw vertellen. En uh, ik was verwijsterd. Ik dacht van, het is een hele... Gewone bestuurder en de afspraken zijn gemaakt voor die balken en de norm. En, en toen begon ik uh, de NOS ontzettend suggestief te vinden en die plaatjes en de, de, de, de die, die beelden van die auto en die ja. kruisjes. Ik begon, begon het allemaal zo agressief te vinden dat ik dacht: van ja, hier is gewoon regelrecht sprake van karaktermoord. En, en dan die flauwekul die deze meneer zo net vertelde hier bij jullie: van ja, ik heb haar reacties op de website gezet. Ja. Dat is van een niveau, jongens. Kom op. Nou, of nou, je goed, je dan, in het item heeft hij het ook wel gezegd, maar zij wilde zelfs. Niet op camera reageren. Niet op camera reageren, maar dan verwerk je dat op een andere manier. Die mensen die hij heeft geïnterviewd wilden ook niet op camera spreken, maar dat heeft hij wel keurig wel verwerkt. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. Jij gaat al jij voor de krant Albair ook. Nu wel, ja, nu absoluut. Want dit kan echt niet. Jan, haar verwijt is inderdaad van. dit is allemaal suggestief, anonieme bronnen. Ze heeft wel gesprekken gehad met de makers en dat is verder niet verwerkt. Wat vind jij van die bezwaar? Nou ja, ik had wel een beetje hetzelfde gevoel toen we zat te kijken. Ik dacht van ja, maar als het zo zit. Hoe durf je het dan op die manier te brengen? Ik vind sowieso dat als je zo'n onderwerp in zes minuten wil behandelen... in het NOS-journaal, dat er wel meer voor nodig is. Ik bedoel, ik denk dat het onderwerp zich beter had geleed voor een Zembla... en daar ook andere partijen aan het woord had gelaten. Maar ja, ik, ik, het, zij heeft het voordeel van de twijfel. En ik vind dat als de NOS zegt van... nee, maar we zitten wel, we hebben het wel bij het juiste eind... dan moeten ze daarop terugkomen. Zij moeten nu mij opnieuw overtuigen dat ze, het juiste, dat ze bij het juiste eind hadden. Maar op dit moment geef ik mevrouw het voordeel van de twijfel. De rechter heeft ook natuurlijk niet voor niets die uitspraak gedaan... En natuurlijk over die salarissen. Ja, daar valt dus natuurlijk ook bij ons vaak, in, bij de omroepen vaak over een hoop gedoe. Je hebt de balken en de norm, je hebt de WOPT. Het is dus allemaal redelijk technisch allemaal. Wil ik. Dus in ik, ik nee, dit geval had je het loonkosten en het ja, echte salaris. Ja, dus, dus ik vind dat mevrouw wel een punt had. Uh, ik vond dat ze het heel goed deed bij Paul Witteman. En, uh, maar laat nu de NOS, die is nu aan zet. Het, het staat 1-0 voor mevrouw, vind ik. Ja, dat vind ik ook. Dus hij, zij heeft een ja. goede zet gedaan door in dat programma ja, te zitten. Ja, de NOS heeft ons iets uit te leggen nu. Vind ik ook. Nou ja, Martijn Wink heeft net zijn verhaal gehouden. Ik kan was het was niet overtuigend. Hij had wel allemaal papieren bij, zich, waar die cijfers wel gewoon ja, in sorry je bij de omroep met papieren aan... Ja, het is ook altijd lastig met anonieme bronnen en zo, weet je wel. Dat vind ik altijd sowieso lastig. En zeker, ik vond ook dat zij met name een punt had... dat het een organisatie is waar veel mensen uh, ontslagen zijn de afgelopen periode. Dan is het heel gemakkelijk om dan nog eens een keer tegen je organisatie aan te schoppen... als jij toevallig het slachtoffer bent van zo'n reorganisatie. Ik vind dan ook dat je dan met naam en toenaam moet komen met mensen in beeld, dan kan ik het geloven. Maar ik vind dit echt... Uh... En de vraag is of je dit als NFS-journaal moet doen... Uh, of, of je dit als zodanig in het journaal moet brengen. Ja, nou ja, tenzij het wel waar is. Ja, maar dat, daar twijfel ik nu heel erg aan. Ja, maar ja, goed, waarom gaat zij dan volgende naar de Raad voor de Journalistiek? Of, of ja, misschien de gaat ze het de... dan nog doen. Maar goed, zij heeft natuurlijk wel haar 1 uh, maart zitten er weer. Ja. Of ja. dat verstandig is, is verstandig. Ja, maar... 2. zij van een hogere instantie al gelijk gehad... dan de Raad voor Journalistiek. En ja, de angstcultuur werd dan genoemd. En nu hoor je overal angstcultuur opduiken. Je kunt ook spreken van een rancunecultuur... in een bedrijf waarbij je een geweldig grote stroom hebt van komen en gaan. Ja. Daar moet je de NOS-okriek niet meer ja, hebben. Gewoon. Er lopen trouwens nog allerlei onderzoeken, dus misschien moeten we die ook nog afwachten. Ja. En uh, wel, wie weet komt er meer over uh, nog naar buiten. Uh, maar jullie zeggen eigenlijk de NOS is nu uh, weer aan uh, Dan uh, de pers tegen de 65-plussers. Ja, we blijven een beetje in dat segment. Uh, dat komt misschien ook wel omdat jij hier zit, Jan. Uh, Ik weet het niet. bent toch een beetje <lacht> de verdediger van, van die club. Ja. Uh, Mart die mag dan vanaf vandaag lekker met korting met het openbaar vervoer. Maar als het aan dagblad de pers ligt, dan mag dat nog wel eventjes uh, duren... Dat, uh, dat dat nog doorgaat. Deze week hadden ze op hun voorpagina staan dat 65-plus-korting nergens voor nodig is. Onze oudjes zijn rijker dan uh, ooit... en kunnen prima overvol de volle map betalen, zegt uh, de pers. Uh, ze hebben daar heel veel boze reacties op gehad, ja. schrijven ze vandaag terecht ja nou, ik denk het van wel. Natuurlijk, je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Er zullen ongetwijfeld ook uh, een grote groep ouderen zijn... die het wel heel goed hebben. Maar tegelijkertijd weten wij ook... en het Nibud heeft daar vorig jaar voor gewaarschuwd... dat met name ouderen er de komende periode enorm op achteruit gaan. De mensen met de AOW en een klein pensioen. En dat is een hele grote groep in Nederland. En dat zijn juist de mensen die uh, enorm gekort worden. En daar is zo'n pas juist heel erg handig voor... dat ze van die kortingen kunnen genieten. Ik vind het erg kort door de bocht van de pers. Het lijkt wel of we, dat merk ik wel meer in sommige artikelen een beetje oudere besje. Weet je wat? Dus ja, het is een beetje een krant. Dat is een beetje de ouderen tegen de jongeren. Ja, nou goed, ik vind dat je dat niet moet doen. Uh, en, en dan wordt er gelijk een voorbeeld gebruikt van de mevrouw die naar het scheepvaartmuseum gaat en, en 15 euro betaalt en net voor 1000 euro geloof ik kleding bij de Bijkoff heeft gekocht. Nou, we weten allemaal dat, dat dat niet de werkelijkheid is. En dat soort voorbeelden aan me halen en daarmee ouderen neerzetten als van nou ze kunnen makkelijk voor zichzelf kort, uh, zorgen. Ik pleit er juist ook voor om een oudere korting te krijgen voor het lidmaatschap geld voor de omroepen waar alle omroepen achter te staan, omdat ik regelmatig brieven krijg van ouderen die zeggen: Ja, dat wordt dan een beetje te veel voor mm. me. Dus ik vind dit, dit heel kort door de bocht. En de vraag is of je ook als zo'n zo krant, zo'n toch wel een beetje een opinierend stuk, of je, of je daarmee moet openen. Maar goed. Ja, uh... ja dat vind ik nog interessant voor jou, Anil ook. Uh, want dat hebben zij gedaan: hè. artikel, uh, opiniestuk, groot aangekondigd op de voorpagina. Um, maar dat is wel een beetje de manier waarop de pers daarmee omgaat. Ja, ja, dat vind ik een beetje een rommelige gang van zaken. Je ziet het soms ook bij, N eh, bij, de, bij NRC. NRC Next uh, met name. Uh, ja, ja. Ja, dat er een commentaar wordt geplaatst op de voorpagina. Ik ben een ontzettende conservatieve lezer. Ik uh, wil graag op de voorpagina nieuws en, en, en harde feiten... De feiten en, en opinie en, van elkaar ja, gescheiden. Juist, en duiding, dat wil ik verder in de krant. Want dat is ook al iets van, van binnen in de krant. En beginnen met zo'n uh, ja, zo hetsterig verhaal ook ja. nog... Uh, dat vind ik wel te ver gaan. Dat vind ik een beetje -achtig, zoals je dat in Engeland veel tegenkomt. En bovendien, het eerste wat ik me afvroeg was... Uh, ja die, die, die 65-plus korting, uh, waarop kregen ze nou een korting? Al, uh, oh ja, een beetje museumbezoek, een beetje openbaar vervoer. Die hele rijken kregen geen korting bij de benzinepomp voor een Bentley. Dus het, het, het, het raakt sowieso de rijken niet... want die maken geen, geen gebruik van dit soort uh, gelegenheden. Dus dan zit je gewoon te wollen en een beetje hetzerig te schrijven. Goed. Dat moet je niet op de voorpagina doen. Jan noemde net nog even de omroep. Laten we dat dan ook nog heel snel even meenemen want daar is toch weer gedoe over. Uh, we dachten dat het nu allemaal een beetje uh, klaar was. Eindelijk. Maar dan komt de VVD <laughs> en die zegt... nou, er kan toch nog wel een net af. Uh, 90, duizend, uh, ne ne 90 miljoen. miljoen. Ja. Sorry, 90 miljoen levert dat wel op. <laughs> en uh, nou ja, de minister boos, Jan. Hoe, hoe kijk jij dan naar uh? Ja, Het is echt een onzinverhaal. Kijk, mevrouw van Miltenburg... Uh, ik weet niet wat haar bezielt, maar er is een, een afspraak in het kabinet. We zijn nu eindelijk, zijn we zover dat we terug gaan naar acht omroepen... dat we 200 miljoen gaan bezuinigen. Daar zijn alle partijen het over eens. En vervolgens komt mevrouw van Miltenburg weer met dit verhaal. Uh, het gaat nooit 90 miljoen opleveren. En mevrouw van Miltenburg moet u echt een keer mee ophouden. Ik vind het wel heel blij dat de minister scherp heeft gereageerd. En ik ben ook wel tot de ontdekking gekomen dat we heel blij mogen zijn... wij als omroepen en ook als kijker... Uh, dat mevrouw van Buistenveld deze portefeuille behandelt. Want zij heeft de poot stijf gehouden... en. Uh, als het aan de VVD en de PVV had gelegen... dan was er weinig van dit bestel overgebleven. Nou, ze schijnt al eerder met haar portefeuille te hebben gezwaard. Ja. Uh, dus is er nu echt ook helemaal klaar mee, heb ik het idee. Aniel, nog even, waarom is het derde net eigenlijk zo belangrijk? Waarom moeten we drie publieke netten houden? Omdat we eigenlijk vooral het derde net moeten inzetten... tegen die vergaande uh, vercommercialisering onder de jongeren. Ik bedoel, die jongeren die... Uh, die... Kijken vanaf RTL 4 en verder, dat weten we. We weten niet precies hoe we ze terug moeten krijgen bij de publieke omroep. Maar die kwalitatief goede programma's voor jongeren... die, die op het derde net zijn, zijn ontzettend noodzakelijk. Omdat je geweest mensen bij de publieke omroep moet behouden. Ja. En dat is een van de beste manieren om dat te doen. ik bedoel Wat Max doet, is dat we die nazorgen, zeg maar voor de ouderen. Maar je moet op de enige manier ja, aanwas, uh, blijven aan uh, aanwas ja. blijven behouden. Want anders raak je die jongeren... Echt allemaal kwijt oh, aan Voor de oh. kijkers en ook voor de makers. Laten we zeggen, ja. jongere makers daar een kans op exact. Ja. Ja. Ja. Maar met name wat mevrouw van Miltenburg iedere keer uit het oog verliest. Uh, er is onlangs weer een onderzoek geweest, hè, onafhankelijk. De publieke omroep wordt het hoogste gewaardeerd in Nederland. ten opzichte van de commerciële. Er wordt het meest naar gekeken. En mevrouw van Miltenburg heeft het nooit over de kijker. En het gaat nooit 90 miljoen opleveren. Want je verliest de sterinkomsten. En noem het allemaal maar op. Dus mevrouw van Miltenburg moet nu echt een keer stoppen. Uh, we rilligen een akkoord. En ze moet haar verlies nemen. Uh, eerst was het het lidmaatschap moet omhoog, toen was het weer naar beneden... toen was het geen geschenk en nu wel een geschenk. Nou ja, goed, er ligt een akkoord. En wij mogen blij zijn, nogmaals, en het, ik heb in het verleden wel eens anders gesproken... ook over deze minister, ik ben blij dat er een minister zit van CDH-huizen... die ervoor gezorgd dat wij in ieder geval dit bestel... wat gebaseerd is op externe pluriformiteit intact kunnen houden. Jij was ook lid van het CDA, toch? Ik ben lid van het CDA. oké. Okay. Het is meerdere pet op, zeg maar even. Nee, maar ik denk dat we daar over eens kunnen zijn. Voorlopig is van bijzicht wel degene die de poot stijf houdt. Dat is in ieder geval een feit. Dank voor jullie bijdrage. aan het mediaforum. Annie Randas en Jan Slachter. En zometeen Jan Hein-La Rivière uit Voorschoting. In ieder geval al een prachtige naam heeft hij. Maar weet hij ook wat van het nieuws? Dat is de vraag. Dit is een liedje van een jaar of twee geleden. Hij komt uit Leuven. Zijn naam is Tom Helsen. Sun in her eyes heet het liedje.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 You don't know, stop, I gotta warn you, it will not change the morning after, it ain't no crime, stop, so take your time and stop, like I told you, I never take it all for granted, oh, the sun and will Nelson dus en Sun in Her Eyes. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Hoogste score tot nu toe is 55 punten. En de kandidaat van vandaag heet Jan-Hein La Rivière. Hij is 66 jaar en komt uit Voorschoten. Hartelijk welkom. Dank u wel. Het al een prachtige naam, dat hoort u vast vaker. Ja, dank u. Zou eens zo op een filmposter kunnen? <laughs> echt een huugenoot, Claudia Cardinal en Jan-Hein <laughs> ja. La, La Rivière. Lijkt wel uh, leuk. U uh, doet vrijwilligerswerk veel. Ja, ja. Klopt. Zoals bijvoorbeeld? Zoals uh, bijvoorbeeld een uh, voorschot ondersteuning van een historisch uh, museum en uh, bij uh, cultureel uh, gebruik van de dorpskerk en een aantal andere zaken rond de rond brengen. Maar daarnaast ben ik uh, nog uh, behoorlijk actief in de politiesferen. Oh, wat dan? Ben onder andere zit ik in een aantal onafhankelijke commissies, zoals de commissie uh, toezicht de en uh, onder andere ook een uh, onafhankelijke klachtencommissie. Ja. U bent ook niet iemand die inderdaad gepensioneerd is en uh, achter de geraniums is gaan zitten. U bent nog lekker actief. Dus en intussen het nieuws ook een beetje volgen. volgende. We kijken nu hoe goed dan. Want uh, die 55 punten, dat is in ieder geval de uitdaging. Oké, okay, oké, okay, wacht, guys. Hey, listen op hier. De nationale nieuwsquiz. Oké, okay. wie president of the the yeah. Yeah. Terwijl de stembureaus sloot om een uur of negen, sprong Rom die al voor de microfoon. Tonight. Een zeer intimiderende stap. We're at his <laughs> We are dangerous to the status quo in this country. This election. Let's go on the fight. Er is nog een beetje meer geweld nodig om dit hele veld wat uit te doen. Ja, zoals verwacht heeft ook de Mitt Romney de tweede republikeinse voorverkiezing gewonnen. Dit keer met een grotere marge dan een tijdje terug in Iowa. Vraag 1, in welke staat was deze tweede voorverkiezing? New Hampshire. Dat is goed. Hij uh, heeft uh, flink uh, gewonnen. En uh, eigenlijk uh, is het nu wel bijna zeker, zeggen ze daar... dat hij uh, de republikeinse kandidaat gaat worden. Want nog nooit in de geschiedenis greep een kandidaat naast de nominatie... als hij uh, de eerste twee primaries won. Vraag 2. Maar toch uh, zal nog niet iedereen voelen dat het al een uh, gelopen race is. Wie is nu nog de voornaamste rivaal van deze Mitt Romney? Uh, Ron Paul. Het is goed. Die kreeg in uh, New Hampshire ongeveer 23 procent van de stemmen. Hij zei zelf na de uitslag, uh, Romney had nu een overduidelijke winst... maar we're nibbling at his heels. Dus we knibbelen aan zijn hielen. We zitten hem op de hielen. Vraag 3. Uh, het lijkt er dus steeds meer op dat Romney in november... de strijd aan zal gaan met Barack Obama. Een republikeinse en een democratische presidentskandidaat. Dat is gebruikelijk. Maar zowel in 1992 als in 1996... was er nog een derde onafhankelijke presidentskandidaat. En die haalde in 1992 een groot aantal stemmen. Hoe heet deze ontzettend rijke politicus? Uh, was dat niet... Nee, dat was geen Rockefeller... Wie was dat mannetje? Nee, het antwoord moet schuldig blijven, helaas. Ja, dat van die mooie flappen weet u nog? Kun je het gezicht er nog een beetje nee, bij? Nee, nee? Ik Ros... probeer het voor me te halen, maar... Nee, nee denk Ro dat ik met al... Ross Perot. Oh, Ross Perot, ja. oh sorry. Haalde in 92 ja. 19% van de stemmen, in 96 trouwens nog maar 8%. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik heb er in ieder geval vandaag een heel goed gevoel aan overgehouden. En ik heb uh, aan de eisen voldaan. En uh, ik uh, ga vooral uh, met uh, mijn blik vooruit uh, richting de Spelen uh, uh, daar naartoe kijken en uh, daar uh, me bezighouden. Dat is Epke Zonderland. Nederland mag deze zomer één turner naar de Olympische Spelen in Londen sturen. En dat lijkt nu dus vrijwel zeker Epke te worden. Hij moet alleen nog vormbehoud tonen. Vraag 5. Tussen Zonderland en welke andere Nederlandse turner gaat die strijd om die plek voor de Olympische Spelen? Wammers. Jeffrey Wammers is goed. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Het gaat dus om één term uit het nieuws. En we willen graag weten wat. Dus als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Voor scrabbelaars ben ik een uitkomst. 3. Je haalt me bij een mannetje in Uithoren. 2. Al sinds de 13e eeuw word ik in Jemen, Somalië, Ethiopië en Kenia gebruikt. Het kabinet heeft mij op de lijst verboden middelen gezet. Oh, kat. Ja, oh, dat, oh, te laat. <laughs> dat is hem. Ja, tuurlijk. Ja, bij Scrabble, als je de Q legt, dan uh, ja. heb je gelijk een hoop punten binnen, ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, en uh, het schijnt dat ergens op een industrieterrein in Uithoren... daar ja, komen die katgebruikers en handelaren uh, bij elkaar. En dat schijnt enorme overlast ja. te veroorzaken. En inderdaad, gisteren dus door het kabinet op de lijst van vermoden middelen gezet. Kat, dat is het goede antwoord. U komt op vijf. Dat betekent dat er in ieder geval elf vragen goed moeten zijn zometeen. We het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie die Het gaat tegenwoordig hier dan een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De kritiek op het SCP-rapport is terecht. De SCP is het Sociaal Cultureel Planbureau. Het geld dat de afgelopen jaren in onderwijs, zorg en veiligheid is gestoken... heeft niet geleid tot een toename van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat is de conclusie uit een nieuw rapport van het SCP... En we zijn benieuwd of u het eens bent met die kritiek. Is dat zo? Of als u het ermee oneens bent, sms dat dan naar 7070? Dat kost 50 cent, u mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekjesstand.nl. Dan zijn we terug bij Jan Hein Larivière, 66 jaar uit Voorschoten. Factor 5, hoogste score is 55. Dat betekent als u 11 vragen goed hebt, bent u gelijk. 12 of meer is beter. We gaan ons best doen. 90 seconden de tijd, als u het nu weet, pas zeggen. Hier komen ze. De nationale nieuwsquiz. Welke omstreden gevangenis bestaat vandaag 10 jaar? Belmer. Nee, Quantanamo Bay. In Iraniërs uh, kunnen even geen sms-berichten meer sturen... met welk woord erin. Pas. Dat is het woord dollar. Voor de kust van welk Indonesisch eiland vond gisteren een aardbeving plaats? Sumatra. Is goed. Burgemeester Fons Jacobs van welke plaats stapt eind dit jaar vervroegd op? Helmond. Goed. Uniformen van welke Nederlandse ploeg die vorig jaar wereldkampioen zijn geworden zijn gestolen? Eh, uh, baseball. Ja, is goed. Honkbalteam. In welk land is een staatssecretaris opgestapt naar beschuldigingen van corruptie? In th Thailand? Nee, Italië. Nieuwe ontdekte kreeftsoort is vernoemd naar welke overleden artiest? Jackson. Ja, is goed. Welk museum wil voor 140 miljoen euro een vestiging bouwen in Helsinki? Rijksmuseum? Dat is het Guggenheim. Drie uitvaartorganisaties stappen naar de Raad voor de Journalistiek... met een klacht tegen welk VARA-programma? Um... Zembla. Zembla. Het is Rambam. In welk land is in 30 jaar niet zoveel sneeuw gevallen als in de afgelopen dagen? Oostenrijk. Goed, Daan was vorig jaar de populairste jongensnaam in Nederland. Welke naam was dat bij meisjes? Emma. Goed, vanuit welke universiteit sprak premier Rutte gisteren met André Kuipers? Delft. Is goed, leerplichtambtenaren in Nederland zijn al druk bezig met een eind van de wereldreis van welk zeilmeisje? Van Laura. Is goed, de aankondiging van welk oud voetballer om aan de Franse presidentsverkiezingen mee te doen blijkt een stunt te zijn? Cantona. Is goed. Die zat nog net in de klap. Um, de vraag is, zijn het er elf en hebben we op zijn minst een gelijke stand? Dat is niet het geval, begrijp ik. Negen zijn er goed. Oei, oei, oei. Ja, u moest een paar keer Begin, uh, ja. iets te lang nadenken. Ja. Dat is jammer. Uh, 45 komen we uit. Dus in ieder geval geen overwinning voor de week zit erin. Maar wel het normale prijzenpakket. Alleen al voor de moeite hier. Dus de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, okay. de mok en de lunchbox. En een hand van de presentator, maar dat doen we na nou afloop. Goede reis terug. Dank je wel. Wij melden ons straks om kwart over een weer. Uh, het is natuurlijk in Nederland zo dat je om de haverklap nieuwe kabinetten krijgt. Dat betekent dat het beleid ook nog wel eens aangepast wordt. En hoe schadelijk is dat wisselende kabinetsbeleid nou bijvoorbeeld voor jonge ondernemers? Dat is de vraag. Zometeen het antwoord na het NOS journaal.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 De nummer 1 volgens onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abn slash verzekeren. Verzekeren anno nu doe je bij de bank anno nu. ABN Amro. Nu tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.